Lekker een colaatje drinken. Het is twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De toestand van de Amerikaanse politica Gabrielle Giffords is verbeterd. Volgens haar artsen is haar toestand niet langer kritiek, maar ernstig. Doordat er een buisje in haar luchtpijp is aangebracht, kan ze zelf weer ademen. De democratische lid van het Huis van Afgevaardigden... werd een week geleden in het hoofd geschoten. Zes anderen kwamen om en twaalf mensen raakten gewond.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 Dan het weer vanuit het westen bewolking en in de loop van de nacht in het westen ook regen. Minima tussen 4 en 6 graden. komende dag in het hele land regen, het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven. Ik heb weer zoveel gegeten met die feestdagen. dat Ik ben wel tien kilo aangekomen. En ik krijg het er me niet af. En normaal denk ik, vettigheid kent geen tijd. Ik doe nooit aan de lijn, nooit. Ik haat die eten. Want kijk, vet is psychisch. Hè? Als je depressief bent, hè, je voelt je rottig. Dan eet je vet: roomboten, slagloon, cookies, chocoladjes, patat, wat dan ook. En je voelt je gelijk beter. Geestelijk en lichamelijk kan het nog wel eens tot uh, misselijkheid leiden. Dus vandaar. Maar nou is het zo uit de hand gelopen. Oliebollen, chocolade kerstfiguren, pudding, roomsaus, slagroomtart. Ik ben maar doorgegaan met eten. En nou is de boot aan. Ik barst uit alles. De ritsen drukkers, de knopen die springen spontaan van mijn kleren. Het is niet te geloven. Dus nou dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon een potje hardlopen elke dag. Maar dat valt tegen, want je kan gaan lopen, maar al dat vet moet ook mee. Dus je loopt dan een partijtje te, te sjouwen en te schudden... met dat hele kerstmenu in je joggingpak. Dat ik denk, dat gaat niet goed. Ik stop ermee. Dus nou ben ik toch maar enigszins gaan minderen. Ik doe aan de lijn, gaat Ik vind het vreselijk. Dus, nou ja... Ik ben benieuwd hoe lang ik het voel Doei, doei. Ja, uh, welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op groentevrouw.com voor uw nachtelijk potje goede zin. Maar luister eerst naar mijn gasten voor vannacht. Uh, welkom, heren. Uh, Jonathan van Geven en uh, Dide H. de Jong. Hallo. Waar staat H voor? Hanneke. Hanneke. Hanneke. En dat is, dat euh, is dialect voor Hendrik. Echt waar? Dat is ja. uit uh, Wel die hoek, ja, inderdaad. Ja. Heet <laughs> de opa zo... Opa, ja, die heette Hendrik, maar dat vonden mijn ouders... hebben dat een beetje verpastig. Hanek, oh, wat grappig. Nou, goed. Nou, de eerste is uh, schrijver, columnist... en soms moet hij ook nog eens afwassen voor zijn centen. En zo leerde hij de tweede kennen. Is het echt zo gegaan? Ja, ja zo is het gegaan. Inmiddels hoef ik niet meer af te wassen... voor mijn centen, nee, nee. maar zo hebben we elkaar wel uh, ontmoet. Ja, goed. Wel? Want, want uh, uh, die uh, Hanek stond uh, in de uh, te koken... Hè, waar jij dus afwaste. En, uh, en samen hebben ze dus een boek geschreven... om de vrouw te... Gerieven. Nou, dat klinkt wel een beetje eng zo. Maar goed, uh, het heet Koken voor Vrouwen. Het is verschenen bij uitgeverij Prometheus. En het heeft als ondertitel van... Van diner tot ontbijt. Ja, en dan... ja voor mensen die de boventitel niet begrijpen. Ja, precies. <lacht> <lacht> Wat je wel eens zo kan meemaken. Ja, kom niet tegen. Maar goed, uh, er staan heel veel recepten in. Maar ik heb, daar heb ik eigenlijk nog, ben ik nauwelijks ingedoken. Een beetje wel, maar ik vond de rest al zo onderhoudend. Nou, uh, hebben jullie trouwens vanavond nog gekookt voor een vrouw? Nee, nee, nee, nee. Want mijn vrouw werkt ook in de horeca. Oh. Dus die, uh, die eet dan uh, personeelseten. Ja, en jij? Heb je een vrouw? Ik heb een vrouw, ja. En? en die heeft voor mij een tosti gebakken. Echt waar? Ja. Maar je houdt ook Wel van tosti. Wel een gewoon... hele lekkere tosti. Ja? ja. Wat was er zo lekker aan? Dat was een pantosti. <lacht> ja, wat moet ik er verder <lacht> van zeggen? Maar hartig. Maar... Ja, het was een hartige tosti. Maar wat staat erop dan? Kaas. En zol? zal. Ja. Nou ja, als, goed. Toch, als je goed brood hebt, een goede kaas. Dan moeten we misschien toch ook een keer het andersom boek maken. Ja. Ja, ja. inderdaad. Ja. Vrouwen voor mannen. Ja, ja, ja, ja. voor mannen. Koken voor mannen. Koken voor mannen. Door vrouwen. Hé, hey, uh, jij bent pastaheld. Wanneer heb jij <laughs> voor het laatst voor vrouwen gekookt? Of voor uh, een vrouw, voor je vrouw? Um, um, uh, jeetje, God, uh, een paar dagen geleden. Uh, uh. Ik ben niet zo goed in dagen, een paar dagen geleden. En dan wil je ook weten natuurlijk wat ik heb gemaakt. Ja. Uh, en dat was uh, Indisch. Uh, rijst met kleurige, met snijbonen en paprika en uh, boemboe. Geen vrees? Ja, er zit ook wel varken doorheen. Ja, ongelukkig. Oh, gelukkig. <laughs> nou, he, hey Piet, let eat some more meat. Zou je daar vlakbij kunnen? Dat zou leuk zijn. Als we dat nou eens gingen draaien, dat dat dan leuk aansloeg. Ah, een bruggetje. Kijk, nou ik vind het die... een prima bruggetje. Ja, maar die man ja. zit hier als, als een gek achter het raam. Thomas. Ja, ik zag hem ook niet aankomen, hoor. <laughs> dus, <laughs> <laughs> ik vind het niet zo heel raar dat ze hem niet meteen klaar hebben liggen. Nee, oké. Okay. Ja, komt-ie? Ja. Welk nummer komt er nu? Ja, nu dan. komt het nummer waarschijnlijk, hey Piet, let's eat some more meat. En dat heb je gevonden op... De... Oh, daar nou, oh, nou, nou, ja. Daar komt hij Hey Pete, let's see, mommy. I'll blow spill it over deep. 'Cause me on the Texas car and boat, spill it over deep, blue beans, mommy. Hey Pete, let's see, shop blue and split mommy. Hey Pete, let's see, shop the a to spill 'em double, double, double, double, double, cause the double, from the texas car Hey more meat. You doin' you and blue, slick blue. Hey beef, let's eat more meat. Oh blue, do cause meat on the Texas cow is seen. You doin' the bows a blue Hey beat. let's eat. Let's eat more meat. Hey beat. what's that? No more meat. No pork, just beef. Spelen Dit was uh, Dizzy Galepsie. <coughs> een nummer wat je vond op uh, een. Drie... Ja, op, de, op, de, op een uh, radio-radioplaat van Bob Dylan, die zijn eigen uh, Team Time <laughs> Radio Hour nummers op, uh, althans de liedjes die je daar speelden op plaat heeft uitgebracht. Ja, ja. Dat is ontzettend leuk, want dan maak je kennis met allemaal dingen... die je anders niet zo gauw zou luisteren. Nee, en het is op thema. Op thema, ja. Dus het was makkelijk kiezen. Ik dacht, ik ga eten, liedjes. Nou, goed. Hey, ik moet even vertellen wat er uh, vannacht uh, allemaal na jullie nog gebeurt. Uh, uh, ik was bijvoorbeeld deze week op de Realismebeurs... in een grote passengers terminal aan het IJ. Ik heb er hele mooie en ook hele lelijke dingen gezien... Allebei heerlijk natuurlijk. En ik heb een stuk rond mogen lopen met de kunstenaar van het jaar 2010. En dat is Sam Drucker. Hij nou, had veel uh, beluisteringswaardigs te vertellen. En ik heb braaf ook fotootjes van alles gemaakt. En het gaat u allemaal volgende week uitgebreid zien. Want die beurs is toch afgelopen. Hè? Maar uh, kijk maar vast op uh, www uh, Ja, Ik heb geen film in de bioscoop gezien. Maar ik had wel uh, nog een stapel dvd's die moest afwerken. Ik heb er twee bekeken die de moeite waard zijn. De Oostenrijkse film Re Revanche. Uit 2008, kennen jullie die toevallig? Nee. Nou, nee. Hè, Wiens fout is het eigenlijk als het leven niet loopt zoals je zou willen? Dat is een ondertitel. Het is een heel verrassend verhaal, een heel sterk spel. En dan heb ik ook een uh, onderhoudende film uit Uruguay. Ook in 2008, titel Angeles ooit van gehoord? Nee, ook, nee, ook niet. niet. Nee. Nou, dat is de voornaam van een van de buitenechtelijke kinderen van een vooraanstaand politicus in het Montevideo van de jaren zestig. En hij neemt haar in huis en dan na de zelfmoord van haar moeder en dan ziet hij, ziet, zie je haar opgroeien in het chaotische huis met op de achtergrond natuurlijk de, de geschiedenis van de guerrilla's, de tupamaros en de militairen. Nou goed, en dan een boek. Nou, wat een hype, hè? Is die Naima, Naima el Bezas? Ja. ja, dat is. Uh, ik zag haar bij Pauw en Witteman En, nou, volgens mij is ze wel een beetje prettig gestoord. Dat, is, dat vind ik allemaal wel weer leuk, hè? Nou, ze schreef uh, de restjes van haar laatste depressie eraf met een verhalenbundel Finex-vrouwen. Een echte roman is het niet. Nou, ze was zo eerlijk. Dat ik geloof dat ze moet verhuizen nu, hè? Ja, dat, ze, ze werd bedreigd door de buren. Ja, goed. Nou, ik ga er straks dieper op in. Nou, Paul Vlaanderen die is uh, uh, gezwicht voor het verzoek van Scotland Yard... om zich te verdiepen in die vreemde Alex. Mooi, dit? Vannacht episode... Zo heette dat toen, episode uh, 3 of vier. Maar daarvoor nog meer Paul Vladeren. Dat is een hele bijzondere, die vanaf 7 februari te horen uh, zal zijn op Radio 5. Iedere werkdag, net na zes uur des avonds. Ik maakte de opnames van de eerste afleveringen mee. Het is heel leuk. Worden opgenomen in de rode bioscoop in Amsterdam. Sorry, en u kunt erbij zijn, hè. Kijk maar op de site van het uh, NTR-programma Familie Nederland. Nou, ik laat u uh, de eerste ruwe versie van de eerste aflevering uh, horen. En een gesprek met de man achter deze Paul Vlaanderen. Model 2011, en dat is Bert Kommerij. Nou, tot slot, nogmaals, die website, hè. Www .nl. Je kan ook podcasten, en je kun, nou ja, over al, al dat soort dingen. En je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Nou, gaan een plaatje draaien, gekozen door Diede. En dat is jouw grote heldin? Uh, ja, wel, ja, heldin. Ja, dat klinkt zo. Uh... <lacht> ik bewonder haar zeer, laat ik het zo zeggen. Ja, Jenny Arjan. Ja. En waarom dit lied, wat we nu gaan horen? Nou, je vroeg mij een aantal liederen te kiezen. En dit zijn de mooiste. Dit vind ik gewoon, gewoon, gewoon de mooiste liedjes die ik ken, eigenlijk. Nou, Oké, okay. komt ie. Jenny Arjan. Ja. nog net zo'n zwijnenstal als toen En toch hou ik die drang om er iets aan te doen Ik zou zo graag iets doen Aan honger en verdriet Ik doe wat ik kan Of het nou helpt of niet Het streven naar geluk, naar zon in het verschiet Ik doe wat ik kan, ik stop het in een lied het is geen gebouwde vuist, het is geen dynamiet. Ik doe wat ik kan, iets anders kan ik niet. Laat. Wat woorden op muziek, wat woorden zonder meer. Het is door de jaren heen mijn enige verweer. Ik ben geen lieve heer, ik ben geen hoge Piet. Ik doe wat ik kan, ik zing gewoon een lied. Laat. Veel maar toch, geloof het maar van mij Zo dikwijls brengt een lied de hemel dichterbij Het maakt van de woestijn Een lommerijk gebied Ik doe wat ik kan Of het nou helpt of niet De nacht is lang en zwart, het regent dat het giet Ik doe wat ik kan, ook als geen mens het ziet het is niet modieus, het is niet hypocriet Ik doe wat ik kan, ik zing hetzelfde lied Ik zou zo graag iets doen aan honger en verdriet Jenny Arian. Ja, nou, mooi. Hartstikke mooi. Keuze van uh, Diede de Jong, uh, uh, schrijver uh, van uh, Koken voor Vrouwen... samen met Jonathan van Dreven. Uh, half kookboek, half uh, ja, leerboek eigenlijk, hè? Ja, oh ja, filosofie is het een beetje, uh, Het is hè? eigenlijk wel de diepere filosofie van uh, hoe je een vrouw verleidt... Uh, in de keuken, door, door wat je in de keuken presteert. Ik lees even de achterflap voor... Hoe buig je gastronomische oerdriften om tot hoffelijkheid? En hoe krijg je een vegetarische vrouw weer aan het vlees? En hoe kook je heel vet zonder dat zij het merkt? Mag je praatjes hebben over wijn? Moet het boers of juist verfijnd? Waarom is Jamie Oliver passé? Van lichte salades tot moddervette motorsauces. En van pom, Parisien boren tot gietijzeren vleesmolens. Koken voor vrouwen biedt alles wat nodig is om vrouwen op culinaire wijze te imponeren. Maar het is vooral uh, leuk voor vrouwen om te lezen. Of vergis ik me nou? Maar het is bedoeld voor mannen. Want het is echt bedoeld, het is, het is echt een bedoeld voor, boek voor mannen, mannen maar, maar ja, vrouwen vinden het uh, ook wel leuk, geloof ik. Nou, dus die, die hebben kennelijk leuk. dan toch gevoel voor humor. Nou, mag je dat toch even uitleggen? <lacht> nou goed, uh, laat ik even jullie doopzee lichten... voordat we in dat, uh, dat eetboekje duiken. Uh, uh, Didi, jij bent voor mij een beetje een onbeschreven blad. Uh, ik heb er natuurlijk wel wat kunnen opsporen. Uh, Meneer Smikkelkontje. Veel verder kwam ik eerst niet. <lacht> dat is een, <lacht> <lacht> een uh, oud-alter ego van mij. Smikkelkontjes, nou. Uit een... Uh... Uit een, cabaret, uit een cabaretprogramma dat het toen deed. Oké, okay, nou, en vervolgens stuit ik op een voor mij nieuw fenomeen. Dat is uh, de verdwijn-nominatie in Wikipedia. Dus als je jou goed doorgoogelt... jij wil de cabaretgroepje TED promoten op Wikipedia... <lacht> en het mocht niet. Hoe werkt zoiets? <lacht> nou, je, je, je, je, als je iets op Wikipedia toe wilt voegen... Ja, ja, ja. Dan, uh, dan, dan, dan... dat kun je gewoon doen. Je kunt een lemma aanmaken. Um, en ik heb toen in een uh, geinige bui allemaal hele gekke dingen uh, op Wikipedia gezet. Zodat als vrienden zichzelf zouden googelen, daarop terecht zouden komen en zich lichtelijk betrapt zouden voelen. Echter, um, werd dat allemaal meteen van Wikipedia afgegooid. En ben ik nu uh, persona non persoonkrachten no no op, ja. op uh, <laughs> Wikipedia. Wikipedia. Want je had gewoon dingen verzonnen. Je wou gewoon leuk doen. Nee, dat was het ook niet. Maar het was meer om andere Vind je dat mensen. dat soms grappig. Beetje... Het was op dat moment heel grappig. Maar nu ik ermee geconfronteerd word, is het zeer, zeer pijnlijk. Echt waar? Nee, maar... Oké, okay, maar nou goed. Hé, hey, uh, uh, uh, ik had een smikkelkontje en uh, dan die, die, die uh, verdwijnen nominatie op Wikipedia gevonden. Tot ik via mijn dochter van 13 uh, bij jou op uh, Hives terecht kwam. Oh. Die de... Hijs, dat is toch echt... Ik bedoel, mijn dochter zit op, die is 13 jaar, Maar dat, ik vind, ja, volwassen maar, mensen moeten toch niet meer... Ja, dat doen op Volwassen zijn. mensen, maar dat is, was een paar jaar geleden net zoals Facebook nu, dus... Uh, nou, nou wat lees ik? Middelbare school, het lesbische systeem in Koevoort. <lacht> <lacht> ja, je moet je voorstellen... Dat... <lacht> Favoriete uitspraken. Mijn zuster hebt suiker en melk in de koffie. Dikke plakken stond in je nek. Dat is zijn van Facebook. Maar heb je nou een zuster... Ik heb helemaal geen zuster. <laughs> dat bedoel ik. Dat, dat en dat is, gemis is dat. dat is gemis. Koefwoorden, koefwoorden, koefwoorden bestaat eigenlijk helemaal niet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> en waarom zijn je ouders naar Noorwegen verhuisd? Jeetje. Um, mijn ouders zijn naar Noorwegen verhuisd. Dat omdat, klopt dus wel, hè? Dat klopt dat wel. Klopt dat, wel. Dat, maar dat, heb, dat heb ik dat niet opgezet, toch? Maar dat maakt niet niet uit. Was ze de rentenieren? Nee, nee, nee, was het maar waar. Maar... Um, nee, zij, uh, zij... Wij gingen vroeg altijd op vakantie naar Noorwegen. Mijn vader, mijn moeder nog langer. En... Dat is gewoon hun favoriete land. En toen vond mijn vader een baan in de krant uh, in Noorwegen. En toen dacht ze, waarom niet? Ja, wat grappig. En toen zei ze daar toe vrij. En zei ze, ja, heb je Ja, heel erg. Ja, het is prachtig hoor. Mooi huis. en uh, Heel mooi. En ga je nog met Annie? Uh, nee, maar uh, Annie, is, Annie is mijn beste vriendin. Oh, is je beste vriendin. Okay, goed. Maar daar ben ik nog heel goed mee. Oh, daar ben je nog even goed. Nou, nog even doorzetten. Uh, uh, jij kwam van het lyceum en wat wil je toen gaan doen? Um, nou, ik wilde in eerste instantie, uh, nou ja, in instantie, ik wil al mijn hele leven eigenlijk uh, cabaret doen. Ja. Um, toen heb ik auditie gedaan voor de Academy voor Kleinkunst in Amsterdam ja. en daar ben ik afgewezen. En toen, maar ik wilde sowieso naar Amsterdam, dus ik dacht, nou, ja, dan moet je toch iets. En toen ben ik sociologie gaan studeren. Dat beviel niet. Daar was ik heel snel mee klaar. En toen ben ik daarna ben ik Nederlands gaan doen. Dat heb ik wel een aantal jaar gedaan, maar niet afgemaakt. Oh, ik ook hoor. Let's shake hands. Ja. En dat koken, hoe kwam dat dan? Nou, ik studeerde toen Nederlands nog, en ik zocht een, een leuk bijbaantje. En ik keek in de krant, en uh, ik zag uh, uh, wijnbar Boelen zoekt uh, afwasser keukenhulp. En ik dacht, nou, dat klinkt wel. Uh... Ja, vond dat wel. Dit dacht, ben of, ik. Dus, <lacht> dit, dit ben ik. Dit ben ik. Ja, dit, dit, <lacht> ja. <lacht> ja god. Uh, Oké. Okay. Ik dacht, het is wat wel. Niet in een of andere eetcafé of zo, waar je... Waar je ja, ja, ik weet het niet. Het voelde wel goed, dus ik heb daar gesolliciteerd. En ik ben dat geworden. Toen ging de andere souschef weg. En toen ben ik daar een opleiding Wat? gegaan. Die, een opleiding toch wel, of niet? Nee, een opleiding. Ik gewoon... ben naartoe gaan leren daar, ja. Nou ja. Hoe lang geleden is dat? Hoe lang ben je, geleden ben je begonnen daar? Ik ben... Ik werk er nu ruim 7,5 jaar... Ik, ik denk dat ik uh, zes jaar geleden ben begonnen met koken. Oké. Okay. En ondertussen blijf je wel met cabaret bezig? Want je hebt ook uh, het Amsterdam Kleinkunstfestival gewonnen in 2018. Ja, ja, het Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Oh, maar heb ja, hebt ja. Ja. toegewonnen, ja. Heeft dat dus... enige status dat uh, festival? Nou, een klein beetje. Ik, moet wel, ik had, ik had uh, heel veel dingen niet kunnen doen daarna, omdat ik dat. Of wel kunnen, heb ik daarna wel kunnen doen, omdat ik daar dat, dat festival gewonnen. gewonnen had. Dus ja. daar werd ik wel serieuzer genomen. Want dat is toch nog eigenlijk steeds wat je graag het, li eigenlijk het liefste doet? Um, ja, nou dat gaat dat een beetje af en aan. Dan heb ik het weer meer gehad. En dan vind ik het weer hartstikke leuk. En uh, nu begint het wel weer te kriebelen. Maar ik wil eigenlijk een beetje van alles wat. Dan wil ik weer theater. En dan wil ik weer, of, dan, dan wil ik weer alleen maar grapjes vertellen. Dan wil ik weer alleen maar zingen. Dan wil ik acteren. En nou, nu dus schrijven. Schrijven, ja. Ja. Nou, dat is, dat is, ik vind het heel erg leuk geworden. Uh, je hebt um, hem ontmoet. Hij ging jouw jou oude baantje nemen. Jonathan, in, in de, in de Wijmarkt. Nee, ik kwam, juist, ik, ik kwam naar werken toen Diede daar al werkte. En toen werd ik even een beetje hetzelfde als Diede. En toen ging dus die souschef weg. Dus toen werd Diede mijn uh, uh, onderbaas, zeg maar. En, uh, en toen werden we al heel snel uh, beste collega's. Ja? ja? Ja, dat ging heel snel. En want hoe lang werk jij? Eh, geleden ben jij daar gaan werken? Uh, God, daar ben ik niet zo goed in. Het weet jij, het Wat vijf ja. jaar geleden uh, of zo. Jij bent drie kwart Zes. jaar na mij. Dus dat zal. dan nou, denk nou. ik. Uh, ja, zeven Ja, jaar maar geleden. Werk er al, ik werk er al een hele tijd niet meer. Nee, nee, nee, maar. dat begrijp ik. Nee, jij ging een boek schrijven. Ja. Dat zit natuurlijk in ja. de genen. Uh, uh, jullie maken er ook ruim grappen over. Hè? Met een autoom mm -hmm. die, die, die Gerard heet en opa die Karel heet. Dus dan is een uitgever vinden een sinecure. Ja, ja nou sterker nog, er was een. Uh, een uh, uh, vaste klant uh, van het restaurant. En die was redacteur bij de uitgeverij. Ja. En die, uh, die had gehoord dat ik een verhaaltje had geschreven, geloof ik. Ja. En toen vroeg hij of ik niet eens wat meer was. schrijven. Dus ik, uh, ik heb zelfs helemaal niet hoeven zoeken. Ik Heel chinant. Ik. Ja, ja, nou, ja, ik bedoel, een lust en een last. Ja. Ja, toch? Ja, ja niet zo'n erg last hoor. Nee. Je nee. hebt zoiets van. Uh, nou, ik, ik, ik vind het wel prettig dat, dat hij een bekende naam is. Nou, prettig, weet ik niet, maar ik heb, ik heb er niet zo'n last van en ik vind het ook niet zo erg als mensen erover beginnen. Dat, daar moet je altijd even doorheen. Nou, ik zag voor het, uh, voor het eerst in. Uh, jou zag ik voor het eerst in een documentaire, 2007. Oh god. Weet je, ja. Over, ja, over, ja. je over je opa. Huh? Nou, behalve uh, dat ik dacht, dat was wel het knapste modelletje nageslacht, dacht ik ook, uh, hoe zouden nou toch zijn kleindochters geweest zijn? Hadden had geen kleindochters, hè? allemaal vrouwen. Nee. Ja, allemaal jongens. Allemaal van die rare jongens. Ja. Ja. Zouden ze ook zo gek zijn geweest op hun opa? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja ik weet niet. Dan ja, ja. het heel, heel rare meisjes ja. waren geworden. Of was het een echte mannenman, die, die opa, die, die Karel? Nee. nee, dat geloof ik niet. Nee, nee? nee, nee want mijn moeder die was ook gek op hem. Ja. Ja. Ja. Hebben wij dat stukje uh, klaarstaan? Uh, uh, ja, Oké, okay, goed, dat is leuk. Werkelijk, um, wat ga je doen? Nou, je nee, <laughs> opa is... Uh, ik, ik was helemaal... Uh, voor mij kon ik niet meer stuk toen ik zijn huizinga-lezing had. Mm -hmm. Ik studeel, studeerde Nederlands. Ik weet niet, mm -hmm. jij hebt misschien ook wel eens gelezen over fantastisch, over het raadsel der onleesbaarheid, over uh, literatuurwetenschap. Ik, ik, ik, ik heb het niet helemaal gelezen, maar wat van Oh, dat is erg leuk. Nou goed. het ja, is, is vooral die humor van je opa die jou natuurlijk aanspreekt, mm -hmm. hè? Ja, dat is erg echt... ja, leuk. Nee, ik dacht dat je een stukje uit die documentaire ging laten nee, zien. Nee nee, of... <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee nee, okay. nee, nee, nee. Nee, nee, goed. Nee, jouw opa trouwens kon ook heel goed zijn eigen schrijfsels voordragen. Hè. Een hele... Ja, ik weet... Deed die lange ik tijd heb, bij heb, de wereldomroep, ja, ja? Ja, ja. Heb je dat luisterboek niet? Ja, ik heb dat luisterboek, Ja, ja. ja. Ik heb hier al heel vaak iets van laten horen. Nou, ik was in december 2007 in, in de Rode Hoed. Bij de presentatie van het begin van het verzamelde werk van je, mm -hmm. van je opa. Het uh, werd zeer geestig ingeleid en uh, aan elkaar gepraat door Theodor Holman. Ik weet niet of je er zelf ook bij was. Weet je ja, ik was er zelf ook. Was toch over, leuk, ik. Ja, kan me ja. nog herinneren. Nou, uh, nou die is een groot bewonderaar van Karel. En trouwens ook van, van, van, van diens broer Gerard. Hè. En ik, ik wou toch even dit laten horen. Of, ja, ik weet niet of dat. Ja. Nou, dat vertelt hij een hele mooie anekdote die volgens mij tekenend is voor je opa. Hè? Luisteraars, het afgelopen weekeinde ben ik te vergeefs op zoek geweest... naar een klein stukje film getiteld De Avonden. Een ruim aantal jaren geleden hebben we dat opgenomen... ter gelegenheid van een heel belangrijke gebeurtenis die ik alweer ben vergeten. En met we bedoel ik regisseur Theo van Gogh... Max van in de rol van Frits van Echters... ...en Karel van het Reven in de rol van Joop van Echters. Het scenario, gewoon overgeschreven uit de avonden, had ik voor mijn rekening genomen. Die film, die niet langer dan vijf minuten duurde, ging eigenlijk alleen over de kaalheid van Joop. Voor de cinefielen onder ons, het was niet de eerste keer dat de acteur Karel van het Reven in een film van Theo van Gogh had meegespeeld. Een jaar eerder had Karel ook al geacteerd in de film Loos. De opnames vonden plaats bij producent Dave Schram. Theo van Gogh vertelde aan Karel hoe hij Joop moest spelen. En daar begon Karel meteen tegen te protesteren. Ik citeer de dialoog enigszins uit mijn hoofd. Theo, zei Karel na de regieuitleg, jij hebt mij uitgenodigd omdat jij denkt dat ik Joop ben in de avonden. Dan zal ik toch wel weten hoe Joop gespeeld moet worden. Daar heb ik geen regieaanwijzingen voor nodig. Dit is film, Karel, zei Theo. Geen documentaire. Daar liet Karel zich niet door uit het veld slaan. Maar ik weet hoe Joop was, want die ken ik toevallig. Zoals ik ook weet hoe Frits van Echters was, want die ken ik ook. Zou het dus niet beter zijn als ik jou ging vertellen hoe er geregisseerd moest worden... in plaats van dat jij mij aanwijzingen geeft? Het is een speelfilm, Karel, herhaalde Theo. Dus ook al ben jij Joop, dan moet jij Joop spelen. Zeg, Max zei Karel toen. Snap jij dat nou? Ik ben Joop, maar ik moet Joop ook spelen. Weet jij hoe dat moet? <lacht> Max zei dat hij dat niet wist. Ik zou het uitzonderlijk knap van bijvoorbeeld Thomas Mann hebben gevonden, vervolgde Karel, als hij ook nog eens wist hoe hij Thomas Mann in een film zou moeten spelen. En ik moet dat hier maar doen. Hoe speel jij eigenlijk Frits, Max? <lacht> Max dacht even na en zei, ik denk dat jouw broer dat veel beter zou doen dan ik. Dus ik doe zoals ik denk dat Frits gespeeld moet worden, Karel. Ja, dat kan jij makkelijk doen, zei Karel. Maar ik kan Joop niet spelen zoals ik denk dat Joop gespeeld moet worden, want ik ben Joop. Althans volgens Theo en de auteur en menig schrijver over de avonden. Daarom regisseert Theo jou ook hoe je Joop moet spelen, zei Max. Terwijl Theo zich met allerlei camera-instellingen bezig hield, stelde Karel weer iets anders voor. Zeg Theo, ik hoor net iets interessants van Max... Hij speelt Frits zoals hij denkt dat Frits gespeeld moet worden. Dat kan hij blijkbaar, Max. Maar kan ik niet beter Frits spelen? Want dan zou ik ook kunnen denken hoe Frits gespeeld moet worden. Want dat kan ik niet bij Joop. Want ik ben Joop. Althans, volgens jouw eigen woorden. En als ik Frits speel, doe ik dat veel beter dan Max. Want Max moet denken hoe hij Frits speelt. En dat hoef ik niet te doen. Ik weet dat gewoon. Dat lijkt me voor de film toch een stuk beter. Karel had er enorm schrik in. Trouwens. Als ik Joop ben, volgens jou, Theo, dan ben ik verkeerd gekozen. Want die Joop in de avonden is een stuk jonger dan ik. Dus kan ik beter Frits spelen of alle rollen. Dat kan toch met film, dat ik een zogenaamde dubbelrol doe en dat ik dan ook dubbel betaald word. Dat laatste kan, zei Theo, die wist dat Karel hier niets voor zou krijgen. Wat mij vooral is bijgebleven, is het plezier dat Karel ontleende aan het jennen. Het deed hem genoegen dat wij ons lachen niet konden houden. Karel had, geloof ik, slechts drie zinnen uit te spreken... en die moesten natuurlijk eerst geoefend worden met het bijbehorende gebaar. Dat ene gebaar bestond uit het aangreven van de haargrens. Daar stel je me wel voor enorme problemen, Theo, zei Karel tegen Van Gogh... wegens het ontbreken van haar op mijn hoofd. Ik kan toch moeilijk mijn handen in mijn nek gaan leggen? Maar Karel deed keurig wat hem van hem verlangd werd... Toen ik gisteren weer eens in Karel las, schoot deze anekdote mij te binnen. Als ik Karel nu lees, hoor ik hem weer praten. En zo hoor ik ook die anekdote waar ik zelf bij geweest ben. Naar Karel luisteren is een dubbelzinnige zin. Zeker op deze avond. Maar was hoe je hem opvat altijd een genoegen. Dat luisteren naar Karel gaan we vanavond op verschillende manieren onderzoeken. En ik ga nu over geheel. Ja, zelfs wel op genoeg. Uh, dit is sorry, de, deze in. Want, de is Theodor Holman over Karel van Treven. En het was op een avond in december in 2007 in de Rode Hoed. Ik vond het zo'n mooi verhaal over ja, je vader. Ja, ik hoop wel dat je holman hiervoor betaalt. Wie? Dat je holman betaalt hiervoor. Hoe bedoel je? Nou ja, die geeft toch maar even een hele show weg hier. Oké, okay, oké. Okay, nou. of, of zou hij hier Buma rechten over krijgen? Ja, je weet dat hij zit te luisteren. Of je denkt dat hij zit te luisteren. <lacht> nou, misschien The zit hij wel te luisteren. Je weet het niet. Theo, je krijgt een dikke zoen van mij. Mwah! Goed. Hey, jij groeide op in, uh, in de Apkoude. Uh, ja. Ging het Vossius op de fiets... Ja, nou, in de winter was er ook een bus, hoor. En toen ging je wisse natuurkunde studeren? Ja, klopt ook. Ja. En toen uh, weer even geschiedenis en toen weer wiskunde. Ja. En je hebt niks afgemaakt? Nee. Moet je het dus allemaal betalen? Ja, dat doe, doe ik. Elke, elke maand uh, betaal ik daaraan. Ja. <lacht> Erg, maar ik hè? heb wel veel geleerd, hoor. Ja? Ja. ja. En, en, maar, uh, dit allemaal laten vallen. En nu gewoon echt het schrijven. Ja. Ja, ik, het was toch niet echt iets voor mij, dat studeren. Dus ik ben naar al na vijf jaar mee opgehouden. Maar dat wist je natuurkunde? Wat zat er dan in je hoofd? Wat, wat nou, dat je? was prachtig. Ja, althans, het eerste jaar dat, dat heb ik ontzettend van genoten. Dat was heel hard werken. En daar kreeg je gewoon... Tenminste, ja, ik heb het misschien herinner ik me een beetje te mooi... maar ik had het idee dat ik daar elke elk college... dat er weer een kleine wereld voor me open ging. En dat er weer iets nieuws En dat je echt zo je ja. best moest doen om het te begrijpen. En dat heb ja. je ja. niet zo vaak. Dat je echt ja, je best ja, moet doen om ja. het te begrijpen. En dan, en dan, terwijl je met iemand praat en de, de zaal uitloopt... dat je, oh ja, shit, nou begrijp ik het opeens wat het was. En, heb je heel, en dan raak je het weer kwijt... en dan thuis krijg je het weer terug. En dan na een week zit het gewoon in je vaste kennis. En dat is ontzettend leuk als het ja. steeds maar... En had je dan een beeld ervan van... van ik ga later gewoon een wiskundeleraar worden? Of nee, nou, of ik ben niet meer zo goed. Vroeger dacht ik eerst dacht, dacht ik dat ik schepen ging ontwerpen. Dus wilde ik ook naar Delft. En toen dacht ik, ik ga sterrenkundige worden. Maar wat ik me daar precies bij voorstelde... weet ik eigenlijk ook niet meer. En toen dacht ik, ik ga gewoon uh, heel erg uh, slim worden... en uh, leuke wiskundige, natuurkundige dingen ja. ontdekken. Ja. En toen kwam ik erachter dat, ik, dat er ook nog wel mensen waren daar op college. die misschien nog wel ietsje beter erin waren dan ik. En dat, toen dacht ik: ja, nee. Ja, en toen werd het ook het tweede jaar viel een beetje tegen. En toen dacht ik: ja, nu heb ik weer zin in alfa-dingen. Dus toen ging ik geschiedenis doen. Ja, ja, ja, ja nou, grappig. In ieder geval, dat boek is er gekomen, de eerste novelle. Hè? Wat is het nu, drie jaar geleden, twee jaar geleden? Ja, 2007. Ja, uh, De Boot en het Meisje. Ik heb het tot mijn spijt niet gelezen, maar uh, wil ik achteraf eigenlijk wel. Want volgens mij ben je heel sterk in dialogen. Ja, en ja, die staan er veel in. Dus, uh, en de recensies waren behoorlijk positief. Jawel, ja, ja, ja. Zo, uh, zeg maar, drie sterretjes uh, recensies waren ja. het vooral. Ja. Gaat er gaat dan een opvolger komen, of, of heb je die ambitie? Ja, dat hoop ik niet. heel erg. Maar um, dat is een zware bevalling. Ja. Dat, uh, die had er eigenlijk een paar jaar geleden al moeten zijn. Maar uh, ik vind het steeds niet goed genoeg. En dan doe ik er weer een tijdje niks aan. En dan heb ik weer een idee. En dat verveelt me dan weer. En dan gooi ik het weer weg. En dan komt er weer iets anders op mijn pad. Maar ik hoop, ja. Nou ja, ik kan wel een keer zeggen, ik hoop heel erg volgend jaar, maar dat nou, zeg ik nee. dan nu ook maar weer. Ja. Nou, je moet gewoon echt wachten tot je denkt: van nou, dit is echt uh, de ja. moeite waard. Ja, misschien ja, is het zo dat, je, dat als het zich echt ja. aandient, dat je het dan weet ofzo. En ondertussen schrijf je suf aan columns: hè? In Vrij Nederland ja. en in Parool. Die heb ik niet kunnen vinden, maar nu weet ik ja. waar, waar, die, waar die staat. <laughs> achterin. Nou ja, ja. goed, hè, op, op vrijdag of op zaterdag? Vrijdag, nou ja. goed. Uh, we gaan over echt van alles. Uh, ik ben, je bent helemaal vrij in het onderwerp kiezen. Ja, in het parool ben ik helemaal vrij. En in Nederland is het idee dat het een beetje over de actualiteit gaat en over het nieuws. En daar moet dus echt een soort gedachtegang of idee achter zitten. Nou goed, wij gaan dadelijk horen hoe jullie iets uit jullie boeken, want dat willen jullie wel voorlezen. Dus eerst een mooi plaatje en dan mogen jullie openslaan op bladzijde 102. Just like old saxophone Joe When he's got the whole head up on his toes For oh, me, oh, my Love that country pie Listen to the fiddler play When he's playing till the break of day For oh, me, or oh my Love that country pie That's best strawberry, lemon and lime What do I care? Blueberry, apple, cherry, pumpkin and plum Call me for dinner, honey, I'll be there Saddle me up my big white goose Tie me on her and turn her loose Oh, me, oh, my Love that country pie I don't need much, that ain't no lie En wijn? Oh ja, shit. Lastig, maar cruciaal. Ja, vind je? Moeten we daar echt moeilijk over gaan doen? Nee, chef, daar moeten we vooral niet moeilijk over gaan doen. Ben ik met je eens. Sterker nog, dat is misschien wel de grootste open deur... uit de geschiedenis van de gastronomie. Wat precies? Nou, dat je over wijn niet al te moeilijk moet doen. Maar dat is toch ook zo? Jawel, maar dat vindt iedereen toch? Heb je ooit iemand horen zeggen... Hallo, ik vind dat je over wijn verschrikkelijk moeilijk moet doen? Eh, natuurlijk niet. Nou, waarom denk je dan dat je iets nuttigs zegt... als je roept dat, er, dat je er niet moeilijk over wilt doen? Omdat er veel mensen zijn die er wel moeilijk over doen. Jawel, maar waar ligt die grens dan? Wat is nog slim en interessant en wat is moeilijk? Waar begint de aanstellerij? Wie bepaalt dat? Ja, wij natuurlijk. Oh ja. Nou oké, okay. wat is dan bijvoorbeeld te moeilijk? Uh, ...uitgebreid aan de meneer van de wijnwinkel gaan vertellen... ...wat voor saus je bij de biefstuk gaat maken. Of überhaupt langer dan vijf minuten met de meneer van de wijnwinkel praten. Ja, of een uh, extra fles van die dure wijn kopen... ...om hem ook voor de saus te kunnen gebruiken. Of voor elke wijnregio speciale glazen in huis te halen. Of uh, heel veel moeite doen om wijn te vinden... ...die precies dezelfde streek komt als de worst of de kaas. Of een klimaatkast in je kamer zetten. Of praten over de verschillende citrusvruchten... ...die je in een wijn meent te herkennen. Litchi maar om eerlijk te zijn, ik vind het andere uiterste nog veel erger. Mensen die te makkelijk doen over wijn. Ja, dat ze met een triomfantelijk hoofd melden dat er maar twee soorten wijn bestaan. Vies en lekker. Ja, of dat je een heel lekkere fles wijn meebrengt... en je krijgt hem dan te drinken uit van die kleine lex glaasjes omdat de gastheer echte wijnglazen pretentieuze juppen onzin vindt. Ja, of Ilja Gort, die altijd zegt dat je gewoon moet beginnen met de lekkerste wijn... omdat je later op de avond toch niet meer proeft wat je drinkt. Oké, okay, dus je kunt ook te makkelijk doen over wijn. Maar zoals altijd is dan de vraag, waar ligt de gulden middenweg? Want als er een vrouw komt eten, wil je niet pretentieus overkomen... maar al helemaal niet dom of ongeïnteresseerd. Ja, gut. Een klein inleidend verhaaltje is misschien wel leuk... maar een paar ten loopste zinnetjes... maar je moet geen hele lappen uit de kloppen die gaan voordragen. Ook niet als je dat hele boek uit je hoofd kent. En als je juist niks van wijn weet? Dan heb je een probleem. Misschien toch naar de meneer van de wijnwinkel luisteren dan? en Zijn verhaal zo vertalen dat je ermee wegkomt? Ik wil helemaal niet naar de meneer van de wijnwinkel luisteren. Nou, dan leer je gewoon het etiket uit je hoofd. Zo van deze wijn is heerlijk bij pasta, kip, vis, vlees en kaas. Nee, Eikel, dat laat je natuurlijk weg. Maar verder staat er meestal wel iets leuks over de druif en de streek. En als zij het etiket dan ziet, dan val je door de mand. Maar dat krijgt ze niet te zien. Je moet zorgen dat je het achteretiket eraf weekt voordat het bezoeker is. Maar is het niet verkeerd om tof te doen met kennis die je helemaal niet hebt? Hoezo? Als je een vrouw wilt versieren, dan kan het een beetje bluffen geen kwaad, hoor. Bovendien, je hebt dat etiket toch gelezen en dan heb je die kennis toch? Je verbergt alleen je bronnen, zoals alle grote artiesten. Hé, hey, maar ben je dan niet precies aan het doen wat niet mag? Te moeilijk? Ja, maar ook te makkelijk. Je leest gewoon het etiket voor, lekker makkelijk. Maar je bent de halve middag bezig om het af te pulken. Volgens mij heb je dan, op zoek naar de Gulden Middenweg, een manier gevonden om het dubbel fout te doen. Nou, lekker dan. Moet je eigenlijk per se, per se wijn drinken? Ja, natuurlijk. Wijn maakt niet alleen het eten lekkerder en interessanter... maar vooral ook de man die het serveert. Echt hoor, de juiste wijn is het halve werk. Regen doet het gras en wijn het gesprek groeien. Regen doet het gras? En wijn het gesprek groeien. Aha, en wie zegt dat? Een tegel bij mijn oma. Die alcoholische? Nee, die dementen.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 Hij met z'n twee laat ons gelukkig zijn. Jouw lippen zacht, melancholie. Je stemt in als een mooie melodie. Een stilvitaar en een glaasje wijn. En blijf bij mij heel de nacht tot de zon weer schijnt. Een kaart die brandt, een bar muziek. Wij met z'n twee daar is romantiek. Krijg jij een korting op de markt als kok? Soms. Maar in ieder geval krijg ik de mooiste appels en de mooiste stukjes vis. Ook zonder koksbuis? Nou, inmiddels wel. Dus ze kennen je? God, ja. Ja. Loop je dan ook de hele tijd uh, door het buurtje, terwijl je iedereen groet, zoals tv-koks? Ja, ik, ik groet wel eens iemand, ja. Ook als er een cameraploeg met je meeloopt? Ja, natuurlijk. Dat is echt heel erg. Ja, maar wat moet ik dan? Moet ik ze dan opeens negeren? En groet je dan de allochtonen extra hartelijk? Zo van: Hey Ali, heb je nog wat boelie-boelie-pitjes voor me? En hoe is het met je vrouw? Jonathan, er loopt nooit een cameraploeg met me mee. Waar wil je nou heen? Nou, ik dacht, aangezien wij altijd zo precies weten wat vies is en wat fout is. en welke producten treurig zijn en zo. moeten we onszelf misschien ook, moeten we onszelf misschien ook maar eens onder de loep nemen. En je dacht, we beginnen met Dieder? Ja. En jij dan? Een columnistje dat eventjes een kookboek in elkaar draait. is niet fout? Laten we nou even met jou beginnen. Je werkt in het restaurant en elke middag slenter je over de markt... om de mooiste dagverse ingrediënten bij elkaar te scharrelen. Net als die gasten op tv. Je bent dus een soort Ramon-beuk. Nou ja, werkelijk waar. Wat heb je toch voor een rare obsessie met tv-koks. En bovendien, zo gaat het helemaal niet. Iedere kok belt gewoon s'avonds de bestellingen door... en wat hij dan nog vergeten is, had hij de volgende dag op de markt. Want denk maar niet dat op de markt de mooiste en beste producten liggen. Die marktkoopmannen leveren namelijk ook aan een restaurant... en op de markt verkopen ze de spullen die niet naar de restaurant zijn gegaan... Dus als ik op een menukaat vis van de markt zie staan, dan hoed ik me. En loop je dan nooit met een hele tonijn op je rug door de buurt? Nee man, dat is wel helemaal een mythe. Echt, geen enkele kok verleert zelfs een vis. En waarom zou je ook? Voor de versheid maakt het niks uit. En de visboer doet de hele dag niets anders. Dus tenzij je een visrestaurant hebt... en je moet het uit principe allemaal zelf doen... zou je wel hartstikke gek zijn om een hele tonijn of een hele tarbot te bestellen. Op tv zie je dat anders vaak genoeg. Ja, natuurlijk. Maar tv-koks laten alleen van die hele beesten aanrukken als er een cameraploeg is. Wat dacht je? Nou, oké, okay, dan ben je niet zo fout als Ramon Beuk. Nu jij. Oh, ja. Jij schrijft stukjes in de krant, hebt een novelletje op je naam staan... het is al drie jaar wachten op je eerste echte roman... en in de tussentijd probeer je een kookboek uit te poepen... met mijn culinaire kennis. Vind ik best wel fout. Ja, oké, okay. trouwens iets anders. Dat schiet mij opeens binnen. Weet je wat ik het allerergste vond toen ik nog in de keuken werkte? De vloerdeweilen? Ja, dat ook. Maar ik bedoel kokkerellen. Koken, bedoel je? Nee. Kokkerellen. Het woord kokkerellen. Oeh, dat mensen de keuken binnenkomen en zeggen... zo jongens, lekker aan het kokkerellen, Ja, precies. Alsof je een soort prutsende idioot bent. Ja, en dat je dan nooit durft terug te zeggen... ja, we zijn aan het kokkerellen, ja. Wij moeten ook centjes verdienen. Ga je nu maar lopen, lopen naar je tafeltje... en dan krijg je straks lekker happy. happy. Waar ik daar vanaf ben. Weet je wat ook erg is? Dat mensen nooit begrijpen dat je in een serieus restaurant werkt. Dat ze denken dat je ergens in een café bitterballen in de frituur gooit... en blokjes kaas staat te snijden. Nou, eerlijk gezegd had ik dat nooit. Misschien heeft het ermee te maken dat jij er buiten werktijd uitziet... als een soort clowntje met die vrolijke kleertjes van je. En als mensen dat gekke kleine rugzakje van je zien hangen... dan denken ze altijd... ach, daar heeft een klein jongetje zijn tasje vergeten. Niemand denkt, och, hier hangt het verlies van een meesterchef. Ze hebben mij nu weer aan het afzijken? Oh ja, sorry. Maar goed, als ze eenmaal door beginnen te krijgen dat je een professional bent... dan komen ze of aan met wat ze zelf zo lekker maken... en vaak is dat dan couscous met koriander en kipfilet... Of ze vragen je naar je specialiteit. Wat nou specialiteit? Ik, ik werk niet in een, in een pannenkoekenrestaurant. Ik heb geen specialiteit. Ja, uh, blind simultaan rukken bij min 10. Houd toch op, zeg. Weet je, als jij boos wordt, dan lijkt je soms een beetje op Joep van het Hek. Wist jij dat heel veel mensen achter jouw rug om zeggen... dat je net zo goed een kutboek had kunnen schrijven... omdat het met jouw naam toch wel wordt uitgegeven? Oh, die is valse. Ja, mooi, hè? Trouwens, het ergste van kok zijn vind ik misschien wel het praten met vakbroeders... Raak je op een feestje ineens in gesprek met iemand die ook kok is. Vaak zijn dat ook nog van die contactgestoorde horken. Het cliché is helaas waar. En voor je het weet sta je tegen elkaar op te bieden... of waar je de beste vis kunt krijgen. En dan dat gelul over hoe je dit doet en hoe je dat doet. En je hebt dus twee typen koks, hè. Aan de ene kant de kok die dingen zegt als... Oh nee, dat zou ik nooit doen met zo'n teerproduct. <lacht> en aan de andere kant de kok die komt met... Ach man, ik flikker altijd gewoon alles bij elkaar. <lacht> Waardoor je door hoe dan ook als een sukkel uit zo'n gesprek komt. Heb jij dat te schrijven nou ook?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 Carrot. I'm gonna keep well. My vegetables cart off and sell. My vegetables, I love you most of all. My favorite vegetable. All oh, baby vegetable. <laughs> I tried to kick the ball, but my tiny flew right off. I'm red as a bee. Cause I'm so embarrassed you feel better when you send us in your letter and tell us the name of you, your favorite Prospectus. Ja, ja. Nou, we zaten even door, te, door de Beach Boys heen. Dat mag eigenlijk niet. Uh, vegetables van de Beat Boys. Met, uh, jij zei het net, uh, Paul McCartney, die op een ja. het doen. Ja. Nou goed. Uh, dank, heren, voor het voordragen van uh, twee van de uh, uh, prettig gestoorde um, dialogen die in het boekje Koken voor vrouwen staan. Uh, heel, uh, helemaal heel eerlijk en open over jullie zelf, erg leuk. En als ik nou uh, wat, wat punten uit het boekje haal... en dan mogen jullie toelichting geven. Uh, vrouwen hebben een heel ander idee van fout. Ja. Ja, dat, ja, dat merk je soms. Maar ja, dat, dat is heel moeilijk om dat in het algemeen te stellen. Dus dat is misschien een beetje overdreven, maar... Um, ja, er zijn andere bijvoorbeeld... Ja, het gaat in het boek steeds over tv-koks... omdat we dat grappig vinden. Uh, en... Nou ja, dat, dat, dat vinden wij echt in elk opzicht het ergste wat er is. Maar dat, dat begrijpt niet altijd iedereen wat daar zo verschrikkelijk aan is. Ik zeg niet dat alle vrouwen alle tv-koks cool vinden. Maar dat, nee. ja, daar kun je bijvoorbeeld over van mening verschillen. Ik kijk er helemaal nooit naar. Ik word daar helemaal niet goed van. Dat is wel leuk, hoor. Oh, okay. <laughs> goed. Uh, dan een, wat, is, wat is jullie belangrijkste controverse in het koken? Tussen, tussen ons. Ja, is, dat, is dat simpel en, en uitgebreid? Is ja, dat het... ja dat, dat, maar dat staat ook in het boekje natuurlijk. Ja. Nou, dat staat dat gewoon in het boekje. Is ik is <laughs> ja, ja, nee, maar Ik vind het heel leuk ja. om, om, om bombastisch te koken. Uh, met, met heel veel smaak. En, en ja. echt... Rina mag bij mij thuis ook niet meer koken. Omdat dan alle pannen vies zijn. En alle vorken vies zijn. En, en er 24 verschillende sausen tegen het plafond zitten. En ik vind het altijd fijn als ik na zeven minuten in de keuken. Ja, dat ben ik na zeven minuten klaar. En dat is ook hartstikke lekker. Daar hou ik meer van. Ja, jij eet uh, alia, alia Olio, hoe heet je dat? Hoe heet dat ook ja. weer? Die. Uh... Ja, sorry, <laughs> dat dat dat, dat eet ik regelmatig inderdaad. Of carbonara. Ja. Of bolognese. En dat it. Nee, dat is niet it, maar dat, dat is wel mijn. Dat heeft mijn voorkeur. Ja. ja. Hebben jullie een vrouwen gekozen die van eten houden? Voor de foto's. Nee, sowieso. Oh, in het, oh, in het, het leven. leven. Ja. Ja, maar dat, dat, dat wel. vind ik een ernstig uh, uh, hoe heet dat? punt om, ja. om op te kiezen. Vind je niet? Nou, we hebben ze niet erop uitgezocht. Maar het ze, het is, ze houden er wel van. Tenminste, die, die van mij die had eerst nog niet zoveel vlees. Die had überhaupt nog niet zo heel veel in het begin. En nu wel. <lacht> Door jou? Ja. Ze zijn heel dik nu. Nee, ze zijn helemaal <lacht> niet dik. Twee nee, vijf, ze zijn helemaal niet dik. 25, schoon <lacht> aan de haak. Nee. Ja... Ik heb mijn vrouw vegetariër afgemaakt. Dat is wel tien jaar geleden, hoor. Maar, um, is dat echt waar? Hebben wij echt, echt allebei waar? onze vrouw aan het vlees vleesgolpen? Ik, ik heb haar echt aan het vleesgolpen. geholpen. zij had een... Dus zij ze, ze, ze, ze, ze komt van een chique restaurant. Zeg maar, of daar, daar, had ze, daar is ze opgevoed. En uh, ik had ook de gewoonte om... Uh, al, ik eet alles. Dus zij had een, heeft nog steeds een, een, een, een enorme hekel aan mayonaise. Ja. Maar nu mag ik het zelf maken. En dan eet ze het wel. Ja. En dan noem ik het saus. Oh ja? En hier is de saus. Oh ja? Zo doe je dat. Ja. <coughs> ah, hebben geen naam. <coughs> We noemen het saus. <coughs> ik moet mijn bril hebben, Wat erg, ik kan helemaal niet... Wacht even. Ik wil iets voorlezen, maar ik kan het gewoon niet lezen, die kleine. Over pasta koken, dat vond ik erg geestig of leerzaam. Wat staat hier nou ook weer? Uh, op bladzijde 73. Uh, was... Zal ik het voorlezen, Ander? Oh ja, point of no Dat is een minder financieel Oh ja, de opmerking over er wordt uitgelegd hoe je pasta moet koken. Um, ja, nou lees jij het maar voor. Um. Nou, uh, dat het alles om, allemaal om timing draait, staat eerst. Het moment waarop de pasta in de pan gaat, is dus een zogenaamd point of no return. Over x minuten moet al het andere eten ook klaar zijn. Het staat je uiteraard vrij om tegenover vrouwen tof te doen over de precisie die deze operatie vergt. Maar de ervaring leert dat zij de materie minder fascinerend vindt dan je zou denken. Ja, dat is een hele belangrijke, vind ik een sociologisch, een heel goed opgemerkte. Punt. De, de, dan heb je daar op de linkerbladzij, uh, wil jij dat eventjes voorlezen, dat uh, over de anchovies. Uh, spoel de anchovies, uh, die je gaat gebruiken, eerst goed af. Anders wordt het wel erg zout. Wat het halve blikje dat je overhoudt betreft, probeer het eerst weer zo'n beetje dicht te drukken en zet het vervolgens in de ijskast na een dag of vier is het tijd om als alsnog weg te gooien. Dat is dus ook mijn ervaring. Ja. Dus wat dat betreft... Uh... Dat is ja, grappig ik... genoeg echt het zinnetje waar we verreweg het meest... waar ik al heel veel respons op heb gekregen. Dat, dat, dat... Omdat iedereen het herkent. Ja, dat, dat, dat, dat, dat doet iets bij de bevolking. Dat is, uh... ja. ja, maar alles is natuurlijk een gezinsverpakking. Of heel veel. En oh ik, ja, dus logisch eigenlijk. <laughs> <laughs> dus uh, ik denk dat ja, ik heb, ja, ik heb. Je kunt niet een halve couchet kopen. Dus dan nou, heb ik weer een halve couchet in mijn ijskast ja. liggen. En dan moet je dus. Ja, met, met... ja, maar volgens mij En je hebt niet de zin. Ik, ja, ik heb gisteren ook al couchet gegeten. Dat nee, maar een met anchovies is het toch heftiger om dat weg te pleuren. Ja, en en dat dichtdrukken dicht heb je ja. niet hè, bij een courgette. Dat dichtdrukken en dan doe ik er soms nog een plastic zakje over. En dan oh ja. vind ik het dus weken later ergens achterin in mijn ijskast. Dan ja. heb je nog dan... mazzel als hij niet is omgekeerd? Ja, precies ja. dat al die, dat die olie er nog is <laughs> uitgedropen. Nou goed, uh, ook een seant detail uit jullie boek uh, waar ik uh, erg van genoot. Dat, dat is de lijst met de treurige producten. Ja. Ik las een uh, recensie uh, van uh, Johannes van Dam uh, dit weekend in het Parool. En die had dat niet helemaal begrepen. Want die had zoiets van, treurige producten... Je moet er gewoon iets moois mee maken. Maar daar gaat het jullie niet om. Nee, ja. nou ja, er staan, er staan dingen tussen waar, je, waar ook Johannes van Dam niks moois van kan maken hoor. Maar, uh, zoals staan, Dennis dan, Blue. Zoals, zoals Dennis Blue of niet ja. rauwmelkse brie. Ja. Uh, uh, nou, zelfs Rosijnen wil ik hem ook zien noemen. Maar uh, er staan ook heel veel dingen die waar je natuurlijk fantastische dingen mee kunt doen. Maar waar je altijd op het verkeerde moment mee geconfronteerd wordt. En die, uh, dat opeens een stukje, uh, een hele zongedoogde tomaat op je broodje kaas zit, bijvoorbeeld. En dat maakt het dan in onze definitie ook een treurig product. Maar kunnen die producten gewoon, zelf dus het, wordt, niet. het wordt misbruikt. Mensen misbruiken het. En dat krijgt een soort van hip status. En dan gaat iedereen dat overal opdoen. En dat is dan heel vies meestal. Ja. Dat je een hele hand uh, koriander weg zit te werken. Heel, ja. heel vies. Ja, of pijnboompitjes. Oh, ja, dat, dat is ook best alles. lekker. Op alles. Dat is best <laughs> lekker, maar dat zit dan ja, overal in zo'n salade. En dan smaakt alles daarna. Dat is jammer. Ja. Ook een fantastische tip dat als je pijnboompitjes gaat roosteren, dat, dat je wat meer on de site houdt omdat ze nogal snel verbranden. Dat ja. Je... Ja. Ik ook zo lief. Ze hebben een heel, heel gevaarlijke verbrandingscurve volgens, ja, mij. Ja, volgens gaat mij. Gaat heel, heel snel. Goed, ja. Ja. Ja. <coughs> Draai je om. Nou nog een terug. Op de kipfilet. Nou ben ik helemaal met je eens. Dat slaat helemaal nergens op. Heel goed dat jullie ook eens zeggen dat eigenlijk al alle rest van de kip is lekkerder dan, ja. dan dat gore stukje borst, droge lapje. Wel. Nou en uh, verder vond ik ook wel ananas. Vind ik ook heel erg uh, ja. Rettig. Het is vooral een heel naar woord. Water met, <laughs> water met citroen. Oh, dat ja. is zo vies. Ja. Ja. Vanille essence. Ja. Oesterswammen. Uh, champignons. Buffel mozzarella, ja. Niet buffelmozzarella Niet buffel mozzarella. Nee, dat is ook gewoon plastic. Ja. <coughs> die is rubber die kun je ook als uh, nitrouwmelkse brief verkopen. Ja, niet te geloven. Hé, hey, uh, nou je zei het al. Uh, um, oh, over koopprogrammas ja. Kennen jullie Keith Floyd... Nee. Die had een kookprogramma al nee. in 93. Ik kook nog steeds uit zijn boek. Toen waren jullie nog te kleine. Toen, ja, ja. nog, toen waren we ja. nog Bengels. We ja. toen. Uh, dunne mensen hebben snelle metaboliek. Is dat een fabeltje? Ja, nou, ik heb daar wel eens een in heel interessant programma over gezien op de BBC. En er waren twee mevrouwen en eentje was dik en eentje was dun. En die dunne zei. Uh, ja, uh, ja, ik eet heel veel. Ik schrok me helemaal vol en ik ben toch dun. En die dikke zei: Ik eet nooit iets en ik ben heel dik. En toen hebben ze die mensen een dag gevolgd. En namen nou, ze inderdaad dezelfde portie. Maar dan zag je gewoon dat ze, zonder dat ze het zelf merkten, propte die dikke gewoon drie keer zoveel naar binnen als die dunne. En die dan: Oh, ik neem er ook nog eventjes. Ja, ik heb nu wat minder gegeten. Dan neem ik nog even een reepje of zo. En uh, nou, in dat programma werd betoogd dat het echt gewoon toch vooral is dat ze meer eten. Maar er zijn ook een heleboel aandoeningen waardoor mensen dik worden, natuurlijk. Ja. Maar het idee van ja, ik kan, al, ik, kan ik kan alles eten uh, zonder dat er iets gebeurt, dat is meestal toch niet helemaal waar. Nee. Hey, en uh, ken, ken je Manfred Meeweg? Nee. Hij heeft net een boek geschreven: Recet pour Bien Vivre. Nee. Een kookboek. Of nee. Nee? Oh, nou, hij is binnenkort uh, te gast. Uh, Pielermaarsspel, wat was het ook weer? Als je nou, wat? het grote Pielermaar, wat was het ook weer? Ja, dat, dat, uh, ik ken dat eigenlijk alleen maar van de familie uh, Reven die dat vroeger uh, speelde thuis. Althans, Jonathan en zijn neven. Ja, dat is een uitvinding van, uh, van een neef van mij. Ik, ik, zal, ik zal geen namen noemen. Maar dat, uh, dat speelt zich af in een donkere kamer... en ik kan daar verder niet, uh, te, veel niet, niet, niet te veel over zeggen. Ik weet nee. ook niet. Hey, en uh, Vertel eens iets hoe, hoe, meer over het seksleven van Therese en Joni de Boer. Dat is heel goed. Dat is echt... Ze Top, echt, dus echt, ja, dat echt, is als, echt als kanijnen. Als, als, als kanijnen. Dat is echt niet te geloven, want die mensen die zijn al zo lang samen en ze hebben zo'n druk bestaan en ze vinden gewoon. Ja, en ze staan dus ochtends vroeg op. Dan gaan ze eerst naar Neuken en ja. dan met z'n allen ontbijten. Met, dus hard werken, 11 uur met z'n allen ontbijten. Dan aan het werk voor de lunch en dan tot s'avonds laat. Dus eigenlijk van ochtends tot s'avonds laat werken en dan weer Neuken en dan weer euh, naar de slaap is heel kort. En ze halen ook pizza op een gegeven moment. En, en ze ja. halen ook Maar dat laten ze, laten ze, ze, ze door misschien dan brengen, dan brengen. ja. Is maar hoe je in zo'n druk bestaan boer, toch nog een goede... Niet boer? Het een goede goed nee, even kunt houden. Ja. Okay. Drie de libreien Heb je dit ergens gelezen of zo? Is dat, heb nou, hij noemt het zelf wel eens in interviews. Dus uh, eigenlijk we dacht, altijd. we, we helpen hem met het uh, woord te verspreiden. Ja. Jongens, uh, we hebben nog uh, 30 seconden. Start uh, de eindtumor vast, uh, Ewald. Um, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Nou, ik graag, vind het een heel ja. erg leuk boekje. En uh, ik hoop dat er nog meer komt uh, van dit soort dingen. Want die dialogen uh, vind ik zeer de moeite waard. Dank je wel.